Kunstzaal onder de Toren, oud politiekantoren, Hasselt. Erfgoed Radio Weekend. Zo, en daar zijn we dan meteen echt live en kicking van op het geprikkeld en geraakt thema. Vandaag het project dat doorgaat aan de Tonesalaan. Mijn eerste gast. Dag Godfried, goedemiddag. Ben je een beetje geprikkeld? Dag Eddie, ook goedemiddag. Ik ben geprikkeld, namelijk door jou, om hier te komen. Ja, inderdaad. Ik dacht, als ik hem raak, dan komt hij. Ja, hier is hij. Ja. Ja. Zeg Godfried, even vertellen. We hebben jou uitgenodigd omdat je eigenlijk een man bent die enorm uit is op poëzie. He, dat is een stuk van jouw leven geworden. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, uh, dit triggerde ons. En we dachten, uh, we gaan eens even vandaag... Want je hebt eigenlijk een mooie tekst meegebracht over geprikkeld en geraakt zijn. Hè? Ja, dat heb ik. En dat is de eerste zin uit het boek Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Ik lees het. De wind die eigenlijk zo nu en dan eens komt neergestreken. Voortdurend komende van en onderweg naar elders maar nooit constant op één plaats bezig, draagt vlaagsgewijs nu eens verkwikkende, dan weer onverkwikkende geuren aan, en soms een wolk vlinders of libellen, maar ook wel eens een zwerm zwarte vogels. En is hij weer voorbij, dan blijft nog geruime tijd alles in de tuin, wat maar bewegen kan, en door hem is aangeraakt in beweging. Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. Heel mooi, bijzonder mooi. En daar gaan we een bijpassend muziekje op draaien. Erfgoed Radio Weekend. Elk einde is een nieuw begin. Kijk naar de dagen die voorbij gaan. Kijk naar de branding van de zee. Die neemt eerst alles met zich mee, begint daarna van vooraf aan. Elk einde is een nieuw begin. Als ik de tijd angst, val ik verder. Het is niet te tikken van de tijd. Maar de cyclus van de wijzers die zich telkens weer herhaalt Ik laat jou gaan Want ik weet, we zien elkander weer Waar precies, dat zien we dan wel En of dat ook weer tijdelijk is Ik laat jou gaan want ik weet, we zien elkander weer Waar precies, dat zien we dan wel Hoe lang het duurt, maakt geen verschil Want elk einde is een nieuw begin Kijk, de wind speelt met de wolken Ze verschijnen uit het niets En verdwijnen even later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 Bijzonder mooi als je dat kan zeggen. Elk einde is inderdaad een nieuw begin. Godfried, eh, samen hebben we al een paar projecten gedaan. Maar vooral wanneer het ging ook bijvoorbeeld soms bij afscheid van mensen nemen. Eh, bij crematies, bij overlijdens. Eh, het kan plezant zijn, maar het kan ook wat treuriger zijn. En daar heb je eigenlijk wel precies eh, de stem voor. En eigenlijk de juiste entourage of inzicht in het schema je moet doen. Want ook nu in ons volgende programma, in ons volgende item dat we nu gaan spelen, is eigenlijk Godfried altijd een beetje onderweg. Hè? Ja, ik denk dat, dat in het kader van dit thema prikkelbaar en geraakt, iedereen is altijd onderweg. Maar hoe gaan we onderweg om met de zaken die op ons afkomen? Welke energie hebben we daarvoor? Is ons DNA wel uh, gesteld, goed gesteld om daarmee om te gaan? Welke energie, dat heb ik gezegd. Uh, ja, iedereen is onderweg. Hè? Ja, Een beetje, er zijn ook zo platen gemaakt, een week nacht nergens vol. Weten wij precies waar we naar onderweg zijn, denk je? Goh, we stellen ons wel een beeld, een doel. ...een eindpunt, maar we weten het niet. Nee, het is aan niemand gegund om te weten... Of, ...gelukkig maar, hè. Gelukkig. Maar het is ja, die... goed voor iedereen. Het zit een beetje in, in het gelijke... ...want het enige wat ons onderscheidt... ...is uh, dat man-vrouw zijn... ...en andere wezens... ...mensen die op weg zijn... Op, ...op zoek zijn, maar zoeken wij allemaal... ...naar hetzelfde. Denk je ook een beetje... ...met me mee als ik zeg... ...we zoeken geluk. Ja, we zoeken geluk. Ja, we zoeken geluk. De gezondheid dat hebben we ook zelf een beetje aan de hand. Niet altijd, maar... Mm -hmm. Gezondheid bepaalt ook een deel van ons geluk. En succes? Goh, succes mag je niet zoeken, denk ik. Dat moet, je, dat moet op je dat weg moet, komen. Dat moet op je weg komen. Ja, absoluut. Denk zeg, ik, maar je hebt ja. zo een, een prachtig... Uh, je hebt nog een mooi stukje bij... van het onderweg zijn. Ja, dat is een, een gedicht van Paul Cox. Hasselaar Paul Cox. Ja. Onderweg van waar ik kom... Naar waar ik ga is geen weg bereid, geen pad en zelfs geen spoor, dat viel te vrezen. Onderweg van hier naar daar is alles onvoorspelbaar, alleen de twijfel niet, ik kan hem ruiken. Wat was en wat komt omhelzen mekaar als oude onbekenden. Gelukkig ben ik onderweg, onderweg ben ik gelukkig. Onderweg van waar ik kom naar waar ik ga is één zaak zeker. Aan het eind gekomen van de reis zal ik vernemen van waar ik kom. Zoals je straks zei, elk einde is een nieuw begin, maar ook een beetje onderweg zijn. Erfgoed Radio Weekend Oud-Politiekantoor Ik blijf mijn hele leven reizen Ik volg de wegen van de twijfel Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden Want ik wil dwars door de dood heen zingen Ik wil proberen iets te maken Ik wil niet breken, ik wil niet haat Maar op zoek naar mooie woorden Heb ik de liefde vaak verloren Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg Ik leef onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg Ik ben altijd onderweg Ik leef onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte. Er is geen leven om te delen en toch is heel mijn hart van jou, maar laat me niet te veel beloven, want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen, het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn, maar ik vind nooit de balans. Dus ik blijf altijd onderweg, ik blijf altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte Ik ben altijd onderweg Ik blijf altijd onderweg Ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte Ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte en onzeker, de liefde en de leegte, de liefde en de leegte. Meteen een echt woordkunstenaar deze man, Stef Bos, uh, altijd mijn hart gestolen. En, uh, hij, hij kwam uit de uh, populaire tijd, uh, Godfried, hij woont dacht ik nu in Zuid-Afrika vooral. Hij is getroffen in Zuid-Afrikaanse. Inderdaad. ...komt nog vaak naar Europa... ...maar het is een man... ...als hij dus een, een cabaretshow geeft... ...echt, je ja. moet er zijn... Ja. ...maar Stef Inderdaad. Maar het zegt veel over ons vandaag... ...want als ik nu bijvoorbeeld zeg... Uh, ...we zijn altijd onderweg naar iets... ...we zijn onderweg naar wat... Uh, ...we zoeken geluk... ...en uh, is dit iets... ...dat brengt jou wel dichter bij mensen... ...wat jij doet, hè... Iets in, de, ...in de poëzievorm. Dat is voor een stuk ook de bedoeling... ...de achtergrond... Uh... Waarom doe ik dat? Om mensen te ontmoeten, maar ook om mensen eventjes uit hun dagelijkse drukte te laten glijden. Mensen ja, een stuk stilte aan te bieden, want ook in zo'n programma's, daar zitten pauzes en daar zitten stiltes in, er zitten dingen om, in uh, zin in om over na te denken. Ja, absoluut. Ik moet even meegeven aan de luisteraars, je bent eigenlijk pas op je vijftigste naar het conservatorium gegaan. Ja, ja, ja. ja. Vertel. Oh, Waarom deze roeping? Ja, dat is... Uh, op, op het einde komt alles samen. Hè. We hebben juist nog gezegd. Uh, ik heb in Dumaniora al een paar keer deelgenomen aan een... Uh, deelgenomen aan een voordrachtwedstrijd. Ik sta graag voor mensen. Waarom? Dat weet ik niet, ja. heb ik zit daarna zoeken, maar niet gevonden. Maar ik doe dat graag, ik deel graag dingen die ik mooi vind, deel ik graag met mensen. Mag ik het zeggen, het is een beetje verbinding zoeken altijd. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dus heel ja. belangrijk, die brug leggen tussen mensen ja. en mensen eigenlijk een beetje, als ik het zo onbeleefd mag zeggen, een beetje heropvoeden, dat er zoveel mooie dingen in het leven zijn. En op zo'n programma's die ik breng, trek ik de mensen weg uit een Situatie waarin ze misschien geprikkeld worden, te veel geprikkeld worden. En breng ik ze in een situatie waar ze positief geraakt kunnen worden door ja, een mooie zin of een mooi gedicht, mm -hmm. een mooi lied. Is het niet uh, soms ook een beetje gevaarlijk om mensen uit de comfortzone te halen? Oh, ik, ben, ik werk niet confronterend. Nee. nee, Confronterende teksten breng ik niet vlug. Het moet al themagericht zijn. Of in afspraak met degene waarvoor je de poëzie moet brengen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar het komt zeer weinig voor dat ik ergens, uh, ja, provoceer. Ja, ja, doe ik niet graag. Zeg Godfried, uh, het is altijd zo bijzonder weinig tijd als we zoiets hebben in interviews. Maar eigenlijk heb je mij nog iets bijgebracht, want je hebt een, mu een muziek gekozen van Willem Vermanderen, mm -hmm. maar instrumentaal. Ja, instrumentaal. Hij heeft een hele cd, uh, Omzwervingen, geloof ik dat het noemt. Ja. Uh, allemaal zeer, zeer mooie, zeer pakkende, zeer warme liedjes ook, ja. ja. Als je dat hoort, dan ga je gewoon zitten en luisteren. Hè? Godfried, eh, mag ik jou bedanken voor de komst naar onze studio. In, eh, toch wel echt geprikkeld. En ik was geprikkeld vandaag. En We gaan eruit met die muziek en ik mag jou een fantastisch 2025 toewensen. Dank je wel. word je meteen ook een beetje stil van als je deze muziek hoort van Willem Vermanderen. Kan je je voorstellen een volledige instrumentale cd om zwervingen. Dank je wel voor dit geschenk die je meegebracht hebt. Wij hebben al een volgende gast klaar zitten en die volgende gast gaat niemand minder zijn dan Marc Die ga ik niet voorstellen, want dat doet niemand minder dan mijn collega Jacqueline in de volgende nieuwe revelatie, nieuwe interviews, maar we gaan eerst nog wat muziek spelen. Een Franstalig vlot nummertje van Gims, en dat is Nuswa Timide. Erfgoed Radio Weekend. In de kunstzaal, in de studio Stad Onder de Toren.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 Voetradio weekend in de kunstzaal onder de toren. Het was al een mooie plaat en ik hoorde dat Mark er al iets over vertellen. Dat mag je gerust hoor. Goedemorgen of goedemiddag allemaal. Uh, ja, hetgeen wat je nu net hoorde, het was: Petit uh, was zo'n mechaniek van Paul Moria. Um, dat heeft toch wel een, een speciaal iets, um, misschien dat de luisteraar dit nummertje nog herkende, want Jan van Rompuy heeft in eind van de jaren 70, begin de jaren 80 in zijn zondagmiddagprogramma Jan en Alleman gebruikte dit muziekje als kentune. En elke zondagmiddag zaten wij braafjes te luisteren terwijl dat het eten geserveerd werd, euh, naar Jan van Rompuy. En mochten we inderdaad weinig zeggen, want Jan van Rompuy was met zijn programma bezig. Enfin, dat muziekje dat was een enorm tof iets en die plaat die wil ik heel graag hebben. Het, heeft, het kent nog een vervolg. Ik euh, ben aan het zoeken geweest en die plaat die is enkel uitgekomen op een Japans merk. Paul Moria had dat toen opgenomen. Ik heel gelukkig dat ik de plaat had en een paar maanden later werd bij ons ingebroken en een aantal audioapparatuur werd gepikt, waaronder ook een aantal cd's, ook die cd met Paul Moria, dus ik zat zonder. Nu, ik kwam regelmatig in contact met uh, Mark Brillewet en ja, ik vroeg hem, ja, zegt hem, ik heb die platen, dat is wel zo mechaniek. Fijn, enfin, ben er altijd over aan praten geweest. Heb je ze al gevonden? Ik zeg, nee, ik heb ze nog altijd niet gevonden. Ik zeg, maar dat komt nog wel. Dat bleek zo'n beetje de running gag. Iedere keer als we elkaar in de stad tegenkwamen, dan was het dag, Mark, hé hey, Mark, hoe gaat het ermee? Heb je de, uh, Paul Maria zo'n plaatje al? Nou? Nee, nog niet gevonden. Tot... Een hele tijd geleden, ik denk een jaar of drie geleden of vier jaar geleden, kwam ik Mark opnieuw tegen en zegt... Ik heb aan nu gedacht, hè. Ik zeg, hoe heb je aan mij gedacht? Wel, zegt hem, op de nieuwe dubbelcd die uitgekomen is, voor Fonicola 35, daar heb ik het op opgezet, speciaal voor u. Dan kunt je het inderdaad op. Voilà, dat is de, het verhaal achter de plaat. Voilà, een hele goede uitleg, hè? Maar Mark, wat doe je nu precies? Je bent vroeger begonnen met de Vrije Radio, als ik me niet vergis, op Nee, vrije radio heb ik nooit gedaan. Eh, ik ben mijn loopbaan, of mijn eh, vrijwilligersloopbaan, ben ik begonnen bij Studio Jessa. Nee, dat is niet waar ik kan vertellen. Ben. Bij Studio 2000. En Studio 2000, dat is de voorloper, of de, de naam, ik denk dat dat ding nu eh, Pro heet, eh, waar dat boeken en tijdschriften opgenomen worden voor eh, slechtzienden. Daar ben ik tien jaar geweest en uh, daarachter ben ik uh, naar de ziekenhuisomroep uh, VRO gegaan in het ISA ziekenhuis. Dat is toen VRTO geworden en tegenwoordig gaan we door het leven als Studio ISA vandaag, de naamsverwarring. We gaan er zelfs iets dieper op ingaan, maar ik zie dat je een plaat gekozen had van Emma Kok... En André Rieu, is daar een bedoeling mee? Of hoor je die graag? Of? Nee, het is niet dat André Rieu me gebeld heeft en gezegd van de plaat die je zoekt. Nee, nee, dat is niet het geval. Uh, maar het heeft mij een beetje geraakt. En, uh, dat was ook de bedoeling, dacht ik, dat het allemaal plaat waren die iemand raakte. Het heeft me wat geraakt, omdat Emma Kok is toch een, uh, een heel klein zangeresje van uh, 11, 12, 13 jaar. Uh, niet dat dat zangeresje zo jo jong is, maar wel dat die nooit kan eten. En dat is wel een heel iets... Die kan, leeft enkel alleen maar op zondevoeding. Dus die hangt gedurende 22 uur per dag. 22 uur per dag heeft die zondevoeding. En twee uur per dag is ze van de zondevoeding af. En dat zijn de twee uur dat ze kan optreden met het orkest van Rieu. En dan zeg je toch wel wauw voor zo iemand dat, uh, ja, dat, kan dat, dat je dat kunt opbrengen. Ja. En als ze dan inderdaad als een echte Hollandse ook nog zo een Franstalig nummer kan brengen. Uh, zoals voilà, toch in vrij goed Frans. Ja, dat is een tweede keer dat je dan geraakt wordt. En dan gaan we graag luisteren naar dit nummer van Emma: Erfgoed Radio Weekend. Erfgoed Radio Weekend. Vanuit Kunstzaal Onder de Toorn. De mi. parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille het is zo je wat wil, is het alleen maar voor degenen die des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Mais voilà mes messieurs, mes amis, j'apport. Oui, mais voilà tout le bris et tout le silence. Regardez-moi, odez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi, avant que je me déteste, crois vous dire. Les flèches noires, truies ne vous diront pas. Certaines choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà que je suis. Mais voilà, mes messies, mes allus, c'est fini. C'est ma. Parce que moi je sais pas il me Ongelooflijk, wat een stem die heeft. Ik heb er echt van genoten. Hè. Maar ik heb u straks horen vertellen dat je boeken inspreekt voor blinden en slechthorende. Maar uh, vertellen eens iets over daar? Um, ik heb eigenlijk nooit een enkel boek ingesproken. Uh, ik deed daar techniek toen in de tijd bij uh, Studio 2000. Moet ik dat past niet dat ik Studio Jessa zeg. Bij Studio 2000. Zo ben ik er een beetje ingerold. Het opnemen van boeken... Het spreekt voor zichzelf mensen die niet meer zelfstandig kunnen lezen of die blind zijn. Ja, die willen uiteraard ook boeken lezen en die bestond, of enfin, we staan dus nu nog altijd uh, als audio. En uh, bijvoorbeeld een van de dingen die daar ook gedaan werden bij uh, Studio 2000, dat, was, uh, of dat waren de uh, tijdschriften. Toen in de tijd bestond de Trek de Vrouw. En Trek de Vrouw dat is een, een wekelijks, iets wat wekelijks ook te koop lag in de uh, boekenhandel of in de, in de supermarkt. Wel, wij kregen uh, van uh, de redactie van de Trek de Vrouw drie weken op voorhand, wat, uh, de teksten, de proeven enzovoort, die kregen we opgestuurd. Dat werd ingelezen, dus het volledige rechtervrouw werd ingelezen met een klein uh, muziekje ertussenin. Maar laten we zeggen 10, 20 seconden alleen maar dat, dat, dat je weet dat je een volgende artikel uh, gaat beginnen. En die, uh, ja, die tijdschriften die, als audio, die kregen de abonnees dan ook net op hetzelfde moment dat het ook in de winkel lag. Dus uh, en ze konden zich daar ook op abonneren via... Uh, het vrouw, <coughs> Sorry, Marik Brillenwit was uh, samen met nog iemand anders, ik weet, ik weet al lang niet meer wie, want dat is zo lang geleden, was een van de eerste die daar inderdaad ook uh, wekelijks kwam inlezen. Ja. Ben je daardoor nog geïnteresseerd in de vrouwenbladen? Uh, is het een goekeling voor jou als ik zeg nee? <laughs> <laughs> uh, ik heb ook gezien dat je een plaat van Wannes van de Velde hebt gevraagd. Hè? Waarom die keuze? Hmm. Dat is een plaat van Wonders van de Velde... Uh, samen met Ora Sittner. Het gaat om twee dingetjes. Ten eerste, het is een heel mooie melodie. Echt een melodie zo van... je doet je ogen dicht en het laat je meeslepen. Een beetje in de zin van uh, Emma Kok. Zo, het is niet hetzelfde uiteraard met TCL, Maar het gaat wel om de manier waarop dat de plaat is opgenomen. Uh, oorspronkelijk was het helemaal niet de bedoeling... dat Wonders van de Velde die, die plaat zou opnemen. Maar hij was in een platenstudio... Uh, om een plaat op te nemen, dus een, een, een album op te nemen. En in de studio daarnaast, daar was Ora Sittner, die was daar ook aan het opnemen. En Ora Sittner, dat is een Israëlische zangeres, heel bekend in Israël. Maar ik denk buiten Israël dat er niemand ooit van haar gehoord had. Tot er inderdaad een, ik denk de producer zei, dat zou misschien toch tof zijn, mochten we een duet kunnen opnemen tussen, met die twee. En dan is Ora er wel geteld een half uur in de studio samen met Wannes van de Velde gegaan. En die zegt, vind je het goed dat we uh, Al-Kolele, ik hoop dat ik, uh, het, dat ik het goed uitspreek voor de Israëlse luisteraars, maar uh, dat is daar een heel bekend liedje, een heel bekende song, dat we dat opnemen. Uh, en dat jij tegen Wannes dan, dat je daar eventueel misschien ook ergens iets in het Nederlands van maakt. En Wannes heeft daar wat in het Nederlands of in het Antwerps Nederlands van gemaakt. Ze hebben wel geteld een half uur samen met elkaar samengewerkt en achteraf nooit meer contact met elkaar gehad. En dat is een verhaal wat er inderdaad achter zit, wat, uh, wat, het waarom daarvan. Ja? Wij gaan dadelijk luisteren naar dat nummer. En na dat nummer gaan we toch eventjes verder praten over Studio Jessa. Oké. Okay. Che smoreliato alla chamevo er alla mai mas a chi alla Isha stava baita Gezongen, oud-ongsvaar van angst en pijn. Lotte koeren van de oorlog log ooit gezongen zijn. Maar al kan ik het begrijpen, zo verrijdelijk leuk je Gine God, Ginegot, hij doet naar wereldbal in brandje zit. Het zijn de mensen die het zo wenk ze, de Noordzee. biz elayavar dastara merashreshilan baruah merahok nosher kokhav mishalot libi bkhoshech nirshamot akhav anashpor li al koleile ve alahu be nafshi al sheket al Alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, Al had alcohol, al alcohol, you En die stemmen die klonken fantastisch samen. Ik kan geloven dat je dat graag hoort. Ja, het is toch wel een nummertje wat, uh, wat indruk maakt. Nu, uh, Ora Sittner, uh, de vrouw is al een heel tijdje geleden overleden. Het is een Israëlische, maar het is niet omdat ze uit Israël komt dat ze daarom slecht is. Net zo min dat al de Belgen allemaal goed zouden zijn natuurlijk. Het heeft er niks ja. mee te maken. Hè. Maar nu over iets anders. Dus je bent bij Studio Jesse, maar het was eerst VRO. Ja, uh, ik ben er inderdaad bijgekomen bij, bij uh, VRO en toen noemde dat de Virga Radio Omroep. Uh, naam bedacht door iemand, weet ik veel. En uh, een heleboel uh, jaren later zijn we ook begonnen met een kabelkrant op televisie en hebben een aantal tv-programmetjes ook gedaan. Maar dan dekte de uh, naam niet langer de lading. Of de, de vlag koopt dat hem niet kapot is. En iemand liet zijn GSM vallen, um, maar dan dekte de, de naam dus niet langer de, de zender of hetzelfde wat en dus vandaar dat we de naam VRTO ervan gemaakt hebben de Virga Radio en Televisie Omroep. Ook weer een anekdote daarop. Um, wij hadden de naam VRTO, de Virga Radio en Televisie Omroep, maar dan had je onze nationale zender en die noemde de BRT, de Belgische Radio en Televisie. Oké, okay, op een bepaald moment gaat men uh, Vlaanderen en Wallonië, de RTBF en uh, de BRT. En de BRT die ging voor VRTO, de Vlaamse radio- en televisieomroep. Dat wouden ze. En dat kreeg ze er niet door, want die naam VRTO bestond al. Er was ja, ja. een of andere kleine ja. ziekenomroep in, uh, in Hasselt en die had die naam al. En vandaar dat is de naam van de, VR, uh, van de BRT omge of omgevormd wordt naar VRT. En in de beginjaren, dat was ook wel grappig, uh, ja, we hadden uiteraard een website en we hadden uiteraard uh, e-mail. Maar we kregen heel vaak mails binnen die bestemd waren voor iemand van de VRT, voor de HGR-afdeling. En na verloop van tijd we een beetje wisselwerking. Hij hey, zegt, kun je nog eens Er is weer iets voor bij ons binnengekomen en er is weer iets voor bij jullie. En zo ging het op en af. Tegenwoordig natuurlijk niet meer. Hè. Maar studie Jessa nu, er is heel veel veranderd. Uh, ja, er is heel veel veranderd. Uh, we hadden de naam VRTO, uh, VRTO, Verga Radio en Televisie Omroep, maar dus enerzijds is de naam, zeker de afkorting, dat is iets wat absoluut niet goed bekt. Er is niemand die dat kan onthouden. Als je zegt VRTO, ik durf wedden als je binnen vijf minuten ...aan de mensen hier, die hier allemaal staan gaat vragen... ...wat waren die namen weer, dan krijg je de gekste combinaties. Het is iets wat, wat, weinig tot de, tot, wat de mensen weinig aanspreekt. Maar we zaten nog met iets heel anders... Namelijk dat in het ziekenhuis eh, Vergaëjessen, daar, daar heb je drie verschillende campussen. Je hebt Vergaëjessen op de hier, je hebt de campus Salvator en je hebt de campus Ursula in Herkdenstad. Maar er lag geen audioverbinding tussen, dus die mensen die konden ons niet horen. En dan op een bepaald moment heeft de technische dienst van het ziekenhuis eh, ons doorgegeven dat de, e de kamers met... Eh, eh, niet de eenpersoonskamers, maar waar meerdere bedden lagen... dat die in de toekomst ons niet meer konden ontvangen... omdat de kastjes, die ingewikkelde apparatuur die in die nachtkastjes stond... dat die ging buiten dienst gesteld worden. En dat betekent ook dat onze programma's niet meer konden beluisterd worden. En dan zijn we gaan kijken naar een, naar een andere oplossing. Dan zijn we gaan kijken naar een oplossing om het signaal te gaan streamen. Een radio er inderdaad van gemaakt waarvan we drie echte luisteraars hebben. De luisteraar, of laten we zeggen de Campus Vergeessen, de Campus Salvator en de Campus Ursula. En van daaruit wordt het signaal dan inderdaad verdeeld verder via de interne installatie naar alle kamers en alle wachtzalen binnen het ziekenhuis. En we hebben we terzelfde een tijd ook de naam veranderd. Dus dan zijn we van VRTO, hebben we een nieuwe naam gekozen. Studio Jessa is met meerderheid van stemmen verkozen. En in plaats van drie of vier uur programma per week te maken... zijn we dadelijk maar naar 192 uur per week gegaan. We hadden de uren toch, dus Oog, nu hebben we ja, dag en nacht ja. programma. Ja? Maar je hebt ook een app. Studio Yes heeft inderdaad ook een eigen app. Um, die kan men downloaden, zowel bij Android als bij, uh, uh, bij Apple. Uh, wat kan je daarmee? Wel, daar kan je, de, kan je naar ons luisteren, wereldwijd... En anderzijds staan er ook nog een aantal dingen op. Je kunt uh, verzoekjes aanvragen, je kunt platen aanvragen. Dat ja, zijn heel veel mogelijkheden heel simpel te downloaden. Het staat weg bij, de, bij de, de twee verschillende... Um, provider, ja. Ja, provider. provider. Ja, ja. Ja, ja. Daar gaan we zeker eens doen. Dat gaan we straks trouwens al doen. Hè. Maar eerst, we gaan nu luisteren naar een plaat van Freddie Mercury Barcelona. Heeft dat ook iets bij jou op? Wel nee, um, Miguel die vroeg mij om vijf platen door te geven. En ik had totaal geen inspiratie meer voor de vijfde. Dus ik heb ja. uh, Freddy Mercury en Montserrat Caballé gekozen. Waarom? Omdat die twee stemmen ook enorm fijn matchen met elkaar. Maar het zijn ook twee totaal verschillende genres. Je hebt een echt geschoolde operazangeres En je hebt anderzijds uh, de leader van, uh, van een popgroep. En ja, het is in 1988 opgenomen en in 1992 hebben ze het nummer gekozen voor de Kentune of voor de muziek voor de Olympische Spelen. Heel mooie plaat trouwens. Dus start maar. Vanuit Kunstzaal onder de toren. Dit is Erfgoed Radio Weekend. blijft een heel speciaal gevoel als je inderdaad uh, Freddie Mercury hoort en inderdaad een heel vreemde vogel. En dat nog in combinatie met een beetje opera voice. Ik heb hier nog zo'n vreemde vogel bij me staan. Dag Jul. Hey, hey. <laughs> en wie is Jul? Beste luisteraars wel. Dat is iemand die een beetje een zeer speciale plumage heeft. Het is een Hasselaar. Het is een man die eigenlijk uh, muzikaal zeer goed geschoold is. Al is het een autodidact. En uh, jij gaat nu live hier zingen in deze zaal. Uh, een eerste nummer trouwens. En uh, dat nummer is eigenlijk heel speciaal want uh, Je moet weten dat eigenlijk Jacques Brel... die in de tijd nog totaal niet bekend was... eigenlijk uh, voor de eerste keer in Hasselt opgetreden is. En uh, om het heel speciaal te maken heeft uh, niemand minder dan onze Jules, eigenlijk een van zijn uh, fijnste nummers van Jacques Brel, in een vertaling gezet. Vertel, Jules. Zo is het. Jullie horen hem al. Um, heb ik hier uh, aansluiting? Ja, ja, toch wel. Hè. Ja, het is zo dat uh, Jacques Brel heeft een beetje uh, in de begin jaren 50 omzwervingen gemaakt naar Parijs, in Wallonië en zo. En ergens uh, uh, ja, wilde de haring braden, hè, want dat is natuurlijk nooit zo makkelijk. Hè. En ook voor Jacques Brel niet. En dan is hij naar Hasselt gekomen. Heeft hij hier in achterafzaaltjes gespeeld. Hier in de, in de binnenstad. En is hij ook hier terechtgekomen. Bij Radio 2. Hè? Dus toen die mensen hier zaten onder de toren. En, uh, maar zijn eigenlijke doorbraaknummer is, uh, is er pas gekomen in 1956. Dat is net na die periode. Maar hij is wel uh, e eerst op de radio gebracht hier vanuit Hasselt. Hè. Dat is uh, toch wel memorabel, natuurlijk. Hè. En uh, voilà, dit is een doorbraaknummer en dat heet Cantona l'amour. wel bekend bij iedereen. En wij hebben daar een vertaling van gemaakt. Ik bedoel, wij, met de generale klankmaatschappij, dat is onze liedjesmakerij. Wij maken liedjes over Hasselt, Haspengouw, Maastricht, noem maar op, maar ook. Uh, ook wel eens een vertaling. En dit is zo'n vertaling. In het Nederlands is die titel: Met de liefde alleen. En ik ga ze in beide talen een beetje zingen. Dan uh, kun je dat eens horen. Zo, je <lacht> ga je gang. Helemaal. <lacht> Être grande, Quand, que l'amour, Mon amour, toi et moi, Pour qu'éclate de joie, Chaque, chaque jour. Met de liefde allé, Verder helemaal niet. Dan alleen maar zo iets, als de liefde alleen, met de liefde alleen, wordt het water weer wijn. Komt er weer zonneschijn, waar de schoonheid verdween, kantana que l'amour pour raison pour unique chanson et unique secours oh. quand on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins au manteau de velours L'amour à s'offrir en prier pour les maux de la terre en Saint-Troubadour. Met de liefde alleen gun je het ieder oprecht in het dagelijks gevecht door alweer een dag heen. Met de liefde alleen, baant zich door het gevoel, op de weg naar het doel, over kruispunten heen. Kantana que l'amour, pour parler au canon. Et rien qu'une chanson, pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer Nous aurions dans nos mains ami le monde entier Je hebt het moeilijk je moet